Deelkateert samen met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron wil snel beginnen met de onderhandelingen over het Britse EU-lidmaatschap. In een interview zegt Cameron dat hij contact heeft gelegd met een aantal Europese leiders. Met hen wil hij opnieuw praten over de verdeling van bevoegdheden tussen Londen en Brussel. Cameron werd donderdag opnieuw gekozen tot premier. Hij heeft de Britten voor 2017 een referendum over het Europese lidmaatschap beloofd. Cameron zelf wil dat zijn land in de EU blijft. Wel wil hij onder meer een strenger asielbeleid afdwingen. Bij een ongeluk op de AA28 zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Een van hen is in kritieke toestand. De kinderen van 11 en 13 zaten met hun ouders en nog een gezinslid in de auto toen die bij Wezep de middenberm raakte. Daarop zwengte de wagen over de weg en botste aan de andere kant tegen een boom. Alle vijf inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg was enige tijd dicht, maar die is inmiddels weer open. In het Afghaanse leger vechten agenten mee die door Nederland zijn opgeleid. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat ze worden ingezet in de stad Kunduz. En dat is tegen de afspraken die bij aanvang van de trainingsmissie zijn gemaakt. In 2011 ging de Tweede Kamer akkoord met de missie... op voorwaarde dat agenten geen gevechtshandelingen zouden uitvoeren. Nu gebeurt dat dus toch. Kunduz wordt al twee weken omsingeld door de Taliban. Het leger probeert die aanval samen met de politie af te slaan. Steeds meer scholieren krijgen examentraining van een commercieel bedrijf. Met zo'n training, die honderden euro's kan kosten, bereiden ze zich voor op het centraal eindexamen. Dat begint morgen. Volgens staatssecretaris Dekker mag een commerciële training alleen een aanvulling zijn. Scholen zijn primair verantwoordelijk voor de voorbereiding van hun leerlingen. Dan nog het weer: vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar graad of 10. Morgen loopt die flink op. Het wordt 18 tot 21 graden aan de kust en 23 tot lokaal 27 graden in de rest van het land. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met, Met nu u. Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1079 hier op je lokale radio CVM Zandvoort. Welkom bij nog een uurtje nieuws, muziek. We beginnen met een gloednieuwe cd van Adam Andrews. En die cd heet A Thousand Springs. Solo piano staat eronder. Nou, laten we maar eens gaan luisteren. Veel luisterplezier.